Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Jolke. Mix Marathon. Hilke Boersma. 7 minuten over 9 en nu al heel dichtbij je weekend. Dit is de Slam Mix Marathon met een power line-up. Sam Veld hoor je tot 10 uur. I wanna show you.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 Dit is hem, de vrijdag van Nederland en de pre-party van je weekend. Welkom, dit is de Slam Mix Marathon. Vandaag nog een paraplu. Volgende week misschien wel een parasol. De temperaturen gaan weer omhoog volgende week. Richting de 16, hier en daar zelfs zo'n 18 graden. En Samveld heeft de zon al in zijn bol. Hopen zo track vandaag in zijn set. Convention was dit, DOD... Nieuwe muziek van Meluji komt eraan. En nu Kalina Zanders, Can You Imagine, bij Slam. Just stay Oh, thank X Marathon op je vrijdagochtend. Sam Veld een uur lang in de mix met altijd een hoop nieuwe muziek in zijn set. Hardhouse en techno legend Maluchi gaat keihard op de festivals in de clubs. En uh, daarom ook vaak te horen hier met zijn tracks in de Slamix Marathon. Je hoorde Malucci en Alex Mills Better Together and Darby and What I Need. Nu chapter en verse. Can't get enough. Binnen een paar tellen hier in de X Marathon. One time, back again, one time, yeah, back again, one time, back again, one time, yeah, back again, one time, back again, one time <laughs> Baseline <laughs>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 Again, Het is half tien. Welkom bij de Slam X Marathon. Twee vertragingen. Allebei richting onze Oosterburen. A12 richting Oberhausen, tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 19 minuten. En de A37 richting Meppen, tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. 15 minuten. Mocht je die grens overgaan, dan kun je natuurlijk altijd uh, wereldwijd Slam beluisteren via de Slam App. Doet ook Michelle. Luistert vanaf Thailand gewoon naar Slam. Sabarik en uh, geniet van de lekkere curry's daar. En de beats van Zandveld op de achtergrond. Een hoop nieuwe muziek. Danny Howard. in, hoor je nu in de Slam X Marathon. I'm not afraid of will you pull me in my Ik van Bally Dancer. En Immelbeck is terug met uh, Pull Me In. Goedemorgen, dit is de Slamix Marathon. Remco zegt, de schijven gaan door het dak hier in de sportschool. Lekker bezig daar. Ga altijd lekker op uh, zo'n veld. en goed om te horen. Je hoort hem elke vrijdag tussen 9 en 10. Meer nieuwe muziek. Endless summer. Rest of my life. Hoor je nu in de Slamix Marathon. At first it made me cry hit by an arrow Yeah, it struck me so deep in the heart Broke over, strung out in the dark I found my own ride to die, it chased away my sorrow 20 uur. Ricon, Steve Aoki. Dit is de Slam x Marathon Mega line-up vandaag. Onder andere Matsari. We hebben Slam X Marathon Request. Tussen 12 en 1 ga ik een uur lang verzoekjes uh, draaien. Daar dan nog reap. John Summit, Good Boys, en de Future House tracks van Mike Williams, live in the booth. Zometeen, vanaf uh, 10 uur, 26 in the booth. Tot die tijd, Sam Veld, Betty Bonassi, Just Like That nu, in de Slammics marathon. En uh, daarom is hij er volgende week ook gewoon weer bij. Hè? Tussen 9 en 10 in zijn eigen residency. Je luistert naar de Slam mix marathon. De grootste DJ's ter wereld in de mix. Later nog onder andere John Summit en Rehab. Zometeen Italiaanse beats. 26 komt eraan. Het pot ook gelijk als 26 graden als je moord. Hij komt eraan zo meteen hier in de Slam mix marathon. De Slam mix marathon, elke vrijdag. 24 uur in de mix. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. Je games zo. En je radio. die klonk zo. my pizza